Wij beginnen de zogerles 58. Belangrijk bij deze zogerstudie is om steeds geloof op te brengen. Want wij <laughs> minder. We begrepen als het ware minder, of meer of weinig, of niets, of iets, iets hangerigs iets. En daarom is het hier bijzonder belangrijk om steeds jouw ratio uit te schakelen. Daar heb je kracht nodig. En overgaven, of en de kracht van overgaven. Iets wat boven het verstand te gaan. Het is echt speciaal. Maar de mens gaat beredeneren dat. Gaat denken nou, Ja, het gaat me langzaam of dat. mens wil weten vaak. En dan zegt hij, het gaat me langzaam of dat. Het wordt erg uitge uitgestrekt of zo, so wat we leren. Het zijn allemaal redenaties. En we moeten gaan boven alle redenaties. Zoals so vorige keer was het Bijzonder moeilijk, iets om <coughs> door te komen. Zo so is het, de zoger van, van vandaag is verhelderend. Zo so, ja, so moeten we zien, dat een keer dat en een keer aan en andere. een keer zien we dan, zitten we als het ware meer in, uh, in de wolken. Dat we, dat is onbegrijpelijk en weten we geen verbanden. Ook niet, dat is niet zo van. Maar gewoon, dat komt stap voor stap gewoon verder. Hij moet hij leren om zoals Moshe deed. Steeds in de, in de donkerheid binnenkomen. Ja, in die wolken, zoals die dan steeds de, naar de berg kwam. En steeds in die wolken. En dan weer kon hij zien de wolk de, wolk, de een wolk werd van hem voor hem opge opgehelderd. En die ging weer de volgende wolk in. Het is geen andere manier. En überhaupt überhaupt Een goddelijke nabijheid zoeken is steeds op die manier. Iets stond dus. Het is niet anders. Het is niet, dat niet door ons, niet door mensen geïntroduceerd. Ge ge wij staan op de pagina 46, mem, wawel, de rechterkolom, de regel 16. We hebben nog steeds over, de zoger heeft nog steeds over de letter Kaf. Uh, В Ханфекер. Везе шикатов Шикатув. В В Амра. Найха Вехули. Ки зейфентин В юридата Иридата. Миаль Хакиссе. Издазад hij we is dat almin verantwoordelijkheid ha'olamot de verantwoordelijkheid mi de verantwoordelijkheid weghoel almin, is da ze u, le puntje. En dat is wat geschreven staat in de zogers zelf. Is da zaadwamra zij had uh, gebeefd, als het ware. En zij neigen, het is goed voor jou om tegen de schepper, ja, om door mij de wereld te scheppen, et cetera, et cetera. We hoelen, enzovoort. Ki, want, zeventien. in de tijd van haar afdalen, van, van boven de troon, nizda ging zij beven. We resh 18, alef almin en resh is 200 En 200 en alef is duizend, werelden. Shehem haulamot dat die zijn de werelden. Hanim shachim die getrokken worden. Mi chokma u van de chokma. En de Bina, negentje, die in de wereld van bria, van de bria zijn. We gaan, ik so, zal zo so, toelichten, we gaan en zo, so, we gouljo alwin, is da zo, lim, liminafer. En zo, so, en alle, zo so staat in de zoger en alle werelden die gingen beven en stonden op het punt om te vallen. Hij gaf een, een, een context. En nu gaat hij dat ons uitleggen. Ja, 200.000 200 werelden. Die gingen, die, gingen, ja, die gingen dan beven. 200.000. Waarom is dat zo? Gogma in Bina. Hochma is duizend. Altijd in duizenden. Altijd moeten we weten. Die heeft die, de... Die, die, de numeratie van duizend. En bijna is honderden. En beide zijn. Dat komt wel. Laten we hem dat eerst ons uitleg geven. Twintig. Dus na de punt. Weinjan, wie, jan hoe, Kicholla Kesher, ben, Elion, le d'Achton. 21 Merosh amadregot at hu aridei malchut 22 de ilyon shna steketer Kletachton, basod vesod hakav, hu sod 23 hetlapshutamalchut gadilyon gatahton oh dat is voor ons belangrijk wel ook belangrijk voor ons de principes, de grote lenen. Dat in dan sommige dingen een beetje zo, so laat het zo. En andere dingen zijn zeer cruciaal voor ons principes. Dat is zeer belangrijk wat New Hey zegt, maar dat is een principe. En dat die principes moet je altijd ergens apart of een beetje met een ander potloodje aangeven voor jezelf, principes. Want die gelden altijd en overal. Yeah? Let op het zeer belangrijk. Ja. ja? Oké, okay, let op nu zeer belangrijk wat je ons vertelt. Maar dan die principes, leer die principes, dan zal je dan zal je niet achter de dan zal je achter de bomen, achter de bomen, achter de bomen en bossen zien en niet zeggen, nou weer een boom, en weer een boom en wat is dat nou voor een boom? En wat is dat nou voor een boom? Eigenlijk belangrijk in deze leer is algemene principes, hoe hoger hoe meer principes, hoe de, uh, meer dekkend principes zijn, hoe meer verschijnselen kan een principe dekken, duidelijk hoe hoger we opklimmen op de schaal van het geestelijke, de, de boom des levens, hoe meer, hoe meer uh, uh, omvattende uh, principes, de wetten van het heelal zijn, duidelijk? principes dat zijn de wetten van het heelal. Ja? In onze wereld is alles concreet, je neemt een stukje kruid, je neemt dat, alles is concreet, en daarom lijkt het wel dat alles is zo zo wanordelijk is, en alles zo toeval, overal alles aan toeval onderhevig is. Terwijl, hoe hoger wij opklimmen in onze bevattingen, hoe meer principes en meer, meer nog globalere principes ten aanzien van alles wat eronder is, uh, zullen wij enorme vele uh, verschijnselen kunnen overzien door, door bijvoorbeeld één door principe of een ander weer principe. Let op wat je ons vertelt. Uh, Waarin Hoe en het, ga, en het gaat erom. Of uh, De kwestie is, ki hol hakesher ben elion net -achtun, want elk verband tussen het hogere en de lagere, miroos, 421, miroos hamadrigot, atsofan van de top of van, de, van het hoofd van de traptreden van het begin van de traptreden tot hun einde, hoe al die malgoed, dat is door middel van malgoed, 22, de van de malgoed van de hogere, het verband wordt gelegd, door malgoed van de hogere, schenaarsta ketter die wordt die geworden is tot ketter van de lagere. We zout ha en het geheim van de letter kava. Hoe zout, dat is. Hitler schoot, 23 Hitler schoot allemaal goed. De Leon betachton. betacht Oh, alles belangrijk, let altijd op de principes. Wat betekent, zegt hij, dat de letter kava? De hele essentie van de letter kaf, hij zegt. Dat is het inbedden van, of bekleden, of inbedden van malgoed, van de hogere in de lagere. Dan hebben we al in handen iets. Duidelijk? De hele kaf, de hele bedoeling van de letter kaf is het inbedden van de hogere in de lagere. Duidelijk? En de hogere, zegt hij, is altijd, welk, welk verband bestaat tussen hogere en lagere. Alles is in de Kabbalah, is alles in deze wereld is alleen maar de relatie tussen hoog en laag. He? Alles is in onze wereld opgebouwd, uh, uh, hoe zeggen dat, naar, naar, die, naar, die, naar die schaal van hoog en laag. Alles, wij zien dat niet. Maar dat betekent niet dat dit niet is. Dus, dan hoog en laag, hoe wordt dan verband gelegd tussen hoog en laag? Dat is een bijzondere principe. Let op, dat de malgoed van de hogere, die wordt, die, inge die ingebed wordt, in de, die wordt tot ketter van de lagere. Eigenlijk? Dus, het hoogste, het kleinste van het hogere wordt de hoogste van het, kleinste van het hogere wordt de hoogste van de lagere ja, ook in wereld is het niet, niet anders maar dat wij begrepen dat, ja, eigenlijk de malgoed van hogere die wordt tot ketter in het lager, in de lager natuurlijk niet de malgoed zelf, maar een zekere deel daarvan een, uiterlijk deel daarvan, natuurlijk, van die mag goed van de hogere, die wordt dan een ketter van de lagere. Let op, dat is een belangrijk principe. Dan zal je niet verdwalen naar, naar al die, in al die woorden en al die vele beschrijvingen, zal je de lijn blijven zien. Okay. En dan zegt hij dan, eerst geeft je ons het principe dat, en dan zegt hij ons, nou, kijk nou, die, die, het geheim van de letter of de essentie van, van die letter kaf, waar we het nu leren, over leren, is het inbedden uh, van de maalgoed, van de hogere in de lagere. Dat is ook onze tekening, proberen we ook een beetje zo uh, weergeven wat hij ons vertelt. En nu ga je kijken naar nou wat verder hoe hij ons vertelt. Want dat is een concrete, erg zeer voelbare stuk, voelbare stukken Kabbala wat ons veel zal eh, inzicht en geven en kracht. Punt. 23 naar de punt. We gingen op 24 bakisse. En in, en er zijn drie aspecten in, in de troon, in een troon. Een begrip, troon, zijn drie, drie aspecten. En natuurlijk, wanneer de hogere zich bekleedt in een lagere, ja, de hogere in een lagere, natuurlijk, dan wordt de hogere, wordt als het ware, de lagere gaat vormen, de, ik loop een beetje vooruit misschien, de lagere, de hogere, en het hogere, een hogere gedeelte van de lagere, wordt dan de zetel of de troon, de laagste, voor het laagste gedeelte van de hogere. Tijdelijk? Of uh, is het een beetje. Dus, het, kijk, het laagste van het hogere, die, die wordt ingekleed, die wordt tot de hoogste van de, van de lagere. Ja? Dus, malgoed van de hogere, laten we zeggen, zoals ik het vertelt, wordt tot ketter van de lagere. Ja? Dan, dan kunnen we ook zo zien dat de lagere, Wordt troon troon voor de hogere. Duidelijk? Hogere zit op de troon van de lagere. Dus, mal goed van de hogere, die zit als het ware op de troon die lagere traptreden, vormt voor hem. Duidelijk of niet? Dat is, dat is altijd duidelijk zo. En is daar de ketter? Huh? En is daar, de ketter? En daar wordt de ketter. Daar. Ja, oké. Okay, dan proberen we het een beetje. Maar het is goed. Zeer belangrijke les deze, want het geeft ook ruimte voor onze ook verbeelding, goede, gezonde verbeelding, en ook de kracht om, om die geestelijke verhoudingen uh, aan te voelen. Dat is dat de zoger wat ons geeft. Ja? Dus, <coughs> 23 naar de punt, en drie, jespa er zijn drie aspecten, of drie delen in een troon. Let op, zeer belangrijk. Alef, de eerste, het eerste, Nikra Shesh 6 maal 6 het. eerste heet, het eerste aspect heet this trap Echte trap zie je? Trap trade trap trade die leiden naar de troon. That ja, dat is de troon. Zie je dat boven we hebben opgetekend, opgetekend in in blauw. Daarzo ziet. Uh, goeie, hoe heet het? Uh, kan ook goed uh, ruimtelijk tekenen, dus dan de troon is dan, uh, we hebben een beetje ruimte opgetekend, maar gewoon dat is niet erg, dus maar daarvoor, uh, beneden, we zien het wel, de zes traptreden worden als, als traptreden voorgesteld, die leiden die om naar boven gaan leiden naar de troon eh? ook als we zullen zien ook bij de, bij het, bij het de opbouw van, de, van het altaar van het altaar in de, ta, in de tempel daar gaat je ook zo iets zien maar goed dus de zes trapt wat hij zegt ons het eerste aspect dus eerste deel het eerste deel uh, van de troon zijn de zes traptreden die leiden die naar nou omhoog gaan en die leiden naar de troon je kan niet de troon beklimmen als het ware zonder die traptreden op te gaan. Shehen, 25. Hawak, Shela, Tachton, Anikraim, Hagat, Nahi. Dat zijn, hawak betekent, we hak, we, dat zijn dus, wa Dat zijn de zes uit eenden. Zes uiteinden van de lagere. Wat zijn de zes uiteinden? Altijd zeer Ja of niet? Zes uiteinden. Dat is altijd van Geset tot Jezot. Altijd in elke traptrede heb je zeer aan pin. Ja of niet? De, of heb je, met an, andere woorden, in elke traptrede heb je zes uiteinden. Van Geset, zie je, ook van Geset, Desen, bij ons is het. Uh, met de letter C, en boven hebben we nog zo'n streepje, om te onderscheiden dat, uh, de, dat van Gogma. die hebben alleen maar C. Dus, Geset Gwara, Tje, Veret, Netzer, Hodi, Sot, dat zijn zes traptreden, maar eigenlijk dat is dan zes uiteinden van elke traptreden. Elke traptreden heeft die zes in haar, in haar lichaam. Elke traptreden heeft lichaam en hoofd, ja. En lichaam is zes trappen trade? Welke zes tra zes zes uiteinden bestaan? Vier, vier, zeg het vier windstreken, hoog en laag. Zes. Dat is dat zijn. Dat is wat men wat dat dat zijn, dat is de kenmerk het kenmerk van de wereld en de wereld en dat is ook de kenmerk de eerste keer dat het in de uh, ontstond is de kracht van Serapin. Serapin, is de eerste die, die uh, uh, uitdrukkelijk heeft die zes in zichzelf. Dein? De kracht van Serapin is zes uiteinden. Dus elke traptreden heeft wat heeft hoofd, ja. Net zoals mens. Ketter is net als schedel. En daarin hebben we twee Chogma en Bina. Dus twee twee Mogen we zeggen dat. Twee lichten van in het hoofd. En dan hebben we zes uiteinden. Dat is het lichaam van elke traptreden. En dat zijn die gesen, waaruit je verder het net zo goed is zo. Zo hebben we zo opgebouwd, op, opgemaakt zeg. Maar normaal is het, zoals ik jullie had gezegd, weet je wel. Vier windstreken. En boven en beneden. Zes. En dat heet dan wak. Zes uiteinden. Van de lagere, oh. Wat zegt hij dan? Dat die zes traptreden. Naar de. Troon. Dat zijn de zes uiteinden. Uit van de lageren. Hanikraim. Uh, Hagat. Nehi. Die heeten Hagat Nehi, Heset Goratje Feret, is Hagat, afkorting, Nehi, net zo God je sod. Zes sfeerot, zes uiteen. Bet. De tweede, tweede element, misschien beter. Het zijn drie elementen van de, de troon. Dus de eerste element, dat we ook met gemarkeerd, gemarkeerd hier op, de, op het bord met, uh, uh, met zo'n blauwe, blauwe, zeg je dat, blauwe, huh? magneet, knop, magneet, en cijfertje en, en, en 1. Dat is het eerste element, het eerste element van het hele concept van de troon. hoort daarbij, zie je, hoort bij de troon. Zo so zien we nu op die tien sferoot, we zullen zien nu zo so die voorgesteld zijn als troon. Al die dingen die ons helpen om die tien sferoot te ervaren. Wat zijn de tien sferoot? Van verschillende invalshoeken. Dus zes sferoot, dat zijn die, uh, de trappen, zes trappen naar de, naar de troon, dat zijn zes uiteinden van een traptreden, van een lagere traptreden. Bed, de tweede, de tweede, hier is het op, het op het poort, zien we ook de tweede. Twee met een zwarte, zwart magneetje. En Dalit Raglea kise Dalit Raglea kise dat zijn de vier, vier poten, vier poten van, van de troon. Kijk, let op, erg belangrijk. De vier poten van de troon. We hebben mogen En dat zijn de mogen. Als we horen het woord mogen. Dat betekent mogen, komt het komt uh, van, mo van het woord hersenen. Moog. Hersenen. En hersenen, als je hoort hersenen. Dan betekent het in het hoofd van een partsoef. Alleen met woorden gebruikt worden van de menselijke. mens als het ware. Maar, maar men wil dat uitdrukken. De geestelijke krachten. Als je hoort mogen dan betekent keter of eigenlijk kogma en bina. Maar daar zit ook natuurlijk keter en daad. Tussen kogma en bina zit normaliter daad. Zoals middelen, middelein tussen hen, middelstelein. En keter is eigenlijk net zoals bij ons het scheidel is. Maar die wordt ook gezien als een van de sfera. Dan samen zitten vier poten, ja, vier poten van de troon. Dat is een ketter, gogma, bina en dat. Dat is dan het tweede element van, de, van het hele complex, wat heet uh, de troon, of troon. Dat zijn de en, dat zijn, kijk, die vier poten. Van die troon, die horen nog bij de lagere traptreden. Dus die, die zijn het hogere gedeelte van de traptreden, van de lagere traptreden. Zie je? Lagere traptreden heb ik opgete opgetek op opgeschreven hier. Ja, en ook met pijltjes aangegeven. Ja, die poten, poten van, de, nog een keer, van de troon, dat zijn de vier bovenste sfeer. Van, de, als het hoofd van van een, van een traptreden. En zes onderste, dat zijn de, uh, dat zijn de, maar goed, heeft hij hier niet, dat zijn de traptreden, zes um, uiteinden van, van, van, van de lagen. En drie, de derde, kijk naar de derde, dat is datgene wat, wat zegt u ons 27 Gimmel, hier shel malgoed, dat is malgoed van de hogere, dat is malgoed, kijk, we heb ik ook opgetekend, boven, boven hogere traptreden, en die zijn belendend, ja, belendende traptreden, hogere en de lagere, die belendend zijn. Dan, malgoed van de hogere, ik heb alleen malgoed opgetekend, die van de hogere, die ha'yoredet, die afdaalt, kijk, die afdaalt, heb ik ook een met een zwarte lijntje, als het ware, pijltje, naar beneden gedaan, uh, uh, Mihailion, van de hogere, zegt hij, letachton naar de lagere, om het labeshitbo, en wordt ingebed in hem, in de lagere. Ingebed betekent, als het ware, de, een uh, hoger is te zijn dan de lagere. Alles wat hoger is, die wordt ingebed in de lagere. Dus, eh, uh, bij daar kaarsel 29 helemaal goed. Bij jem kool, po kool, hou er rood, mij heilion. Hoe meer bij oh, kijk wat je zegt. De helemaal goed van de hogere. Dus nu is de sprake van hoe zit het in elkaar dat verband, verbondenheid tussen elke hogere met de lagere. Ja? Het licht komt altijd van de hogere naar de lagere. Ja? Altijd, alles wat hoger is. Die geeft aan de lagere. Dus hoe zegt hij dat? De maalgoed van de hogere. Die gaat zich zetelen, als het ware, in de, als beeldspraak. Die gaat zich zetelen, daalt af, naar de, naar de lageren. En die gaat zich zetelen in de lageren. Ja, in het hoofd van de lageren. Die wordt dan tot de ketter van de lageren. Maar die gaat de dus zetel in zich, in de troon, aan de troon zitten, van de lagere. En die brengt alle lichten met zich mee van de hogere en geeft die aan de lagere. Einde. Natuurlijk minder dan boven, minder dan in de hogere. Einde. Waarom minder in de hogere? Want, want malgoed om af te tellen naar beneden, toch wel zitten tussen die malgoed en de lagere traptreden, zit toch in vorm van massage. Je moet toch een vorm van uh, ekraan, hoe zeg ik, een vorm, zeg ik dat een scherm zit. Dus die mag goed, kan niet zomaar naar beneden dalen, want de lagere is altijd, heeft altijd minder kracht dan de hogere. Nee. Dus dan, wat doe je dan? Dan die hogere, die dan gaat via, de scherm, via het scherm van de lagere. Lagere zet een scherm. Ja, voor de hogere zegt hij, nou, ik ga het niet, dat is veel, dat is mij te ver, te ver. Dat kan ik niet verdragen, ja? Dan de hogere, die moet dan stappen, die gaat dan als het ware comprimeren, kleiner zichzelf ook maken. En overeenkomstig het lagere, wat lagere wel aankan. En dan gaat de hogere, malgoed, wordt dan naar ketter bij de lagere gaat zitten op de troon van de lagere en trekt alle lichten van boven uh, via deze, ja, shabedarka, malchut dat via de weg van de malgoed, 29, bij Imkollaurot komen alle lichten, Mihaelion van de hogere, Umirim betachton en die schijnen in het innenlagere. Dat is wat de, de, deze tekening een beetje voorstelt. En dat is, in elke, in elke, dat is ook in het ook in het in het zerein, en ja. het En eigenlijk elke traptrede is ook, elke is, dat kunnen we ook zo voorstellen. Elke tien dat kunnen we zo ook voorstellen. Waarbij de hogere, de, de laagste van de hogere, maar goed zetelt... In de, op de troon van de lagere. Wat voor de lagere troon is. Ja. Dan als het ware. Dan wordt het. En eigenlijk is het wel. Klopt het wel. Want kijk. De maalgoed is. Wat de maalgoed van de hogere. Dat is dan als het ware. De, de gaat vormen. De koning. Wordt tot de koning van de lagere. Wordt de koning van de van de koning wordt tot koning bij de lagere. 31 derdach. Baet. Yeridat hakaf. Mekise hakavode. Tween derdach. Niefsak hakaesher. Shell atsilut, Imkise hakavode. Jehu, Olam, Habriya. Nu gaat u ons verklaren wat, waarom, waarom begonnen dan die werelden, al die werelden uh, te bijven, et cetera, et cetera. En waarom dan de schepper weer gezegd had tegen die kaf, keer terug naar jouw plaats. De 31. Olevi En daarom, bij het jeredata kaf. in de tijd van het afdalen van de kaf, de kaf altijd, kijk, de kaf, is afgedaald van, van de, van de malgoed van de hogere, afgedaald naar, naar de troon van de uh, lagere. Kijk nou wat je zegt. eet in de tijd van Jeridata Kav, van het afdalen van de letter Kav, Mikiseha Kavod, van de troon van, uh, van, de, van de troon van de glorie. Wat, welke stadie is het nu? Kijk, dat is een normale, let op denk dat is een normale stadie wat opgetekend hierop van, wat we hebben nu dit gesproken, waarbij dus de hogere, de maalgoed van de hogere, zie je, die afdaalt, die daalt af en die zetelt op de troon van de lagere. Nou, dat is een geweldige zaak, dat is het verband, dat is het verbonden, de verbondenheid tussen het hogere en de lagere, hun de manier van het overbrengen van de krachten van de hogere naar de lager. Dat is, allemaal, dat is, dat is eigenlijk dat is de enige manier, de enige kerser, het enige verband tussen de hogere en de lager. Maar nu, waar heeft die nu over? Wat zegt die nu dan? Dat, dat wanneer die mem, de mem, letter mem, dat verbonden was... Met de letter Kaf. Wanneer die letter Mem. Wanneer die letter Mem. Is dus. Uh, naar de schepper als het ware. Uh, vertrokken. En liet. En liet de letter Kaf. Als het ware. Uh, alleen. Dus. Eigenlijk geen verband. Tussen Mem. Want Mem. De letter Mem. Die verbond. De letter Kaf. De letter mem is gesed. En de letter mem verbond de letter kaf met de hogere. Met het siloot. En nu de letter mem is weg als het ware. Dan uh, de letter kav, daar, de letter kav, die letter kaf. Kijk, dan die letter kaf. Die put, die put waarvan? Waar, waar put de letter kaf zijn kracht van? Van de hogere, ja, van de mem. Van de mal goed. Ja, van de mal goed, van de hoger. Als dan, dan van boven dat, dat dit verband, als het ware, verbroken wordt. Men gaat daar van boven, als het ware, omhoog. Dan die letter kaf, die heeft dan geen verband meer dat. En die letter kaf, uh, die zakt, die zakt... Uh, die zakt dan naar beneden, naar die, die traptrijden, van zoals Gerset, naar beneden zakt die, en dan is de, als het ware, de navelstreng, de verbondenheid tussen de hogere en de lagere, wordt verbrokeld, verbro, ver, verbroken, verbroken, en daarom, die gaat, als het ware, naar beneden, en al die werelden, dat zijn allemaal werelden, wat die zegt, onder de kaf, dus dat gestelijk woord uit etc. Zes wereld. Die vormen allerlei werelden, krachten. Hij zegt allemaal gaan ze beven Waarom? Om, en zij zelf gaat beven Waarom? Zij heeft geen uh, voeding meer. Geen stroom, als het ware. Van de hogere. Dat is wat de hele, hele verhaal met die, met die, met die kaf. Dus nog een keer, 31. Olefikhaag en daarom. Bij het hier in in de tijd van het afdalen van de letter Kav, mikisehaka woord, kijk, van de troon van de glorie. Dat is de troon van de glorie die opgetekend is. En dan nou, wanneer die Kav de afdaalt naar beneden, ja, dan nou wat wij hebben opgetekend hier, met een rechterlijntje, met een pijltje, met een rood, met een klein rood. Eh, magneetje dat zij afdaalt naar beneden, naar gesed, naar die traptreden, traptreden. 32. Nifzaka kesher, sheletselud, wordt opgehouden, gestopt, het, verba ver, uh, de, het verband, verbondenheid met de atselud, en atselud, dat is dan de, de hogere traptreden, en dat is, hier in dit geval, is dat, is dat bria, wat hij hier opgetekend had for, for, for in ons dat is dan de wereld bria bria en dat is het boog hoger dat is dan dat uh, is wat we zeggen asio oké, okay. dus kijk nou wat hij zegt uh, dus door het afdalen van die kaf naar, van de troon en de troon is dan die, naar beneden wordt, wordt gestopt, opgehouden uh, het, de verbondenheid kescher, verbondenheid uh, tussen absolut van absolut met absolut tussen atzillut Imkisaka wordt verbondenheid tussen atzilut, dus de hogere trap de met de troon van glory. En dat is de troon van glory, dus de vier. Shegu, Olama, Briya, dat is de wereld bria. Kijk dan wat je zegt, ons. De vier, kijk, de wereld atzilut is boven. De, waar de troon van de glorie is, zo heet het, de troon van de glorie dat is de wereld Bria, heet het zo de wereld Bria, heet de, de troon van de glorie alles komt gewoon, gewoon de, vier, dus de vier bovenste de vier bovenste van de Bria heet het dan de troon van de glorie ja? dus ketter, gochma bina en hoe heet het, en daad en dan, naar die troon, wordt ook de hele bria genoemd, de troon van de glorie. Punt, 33 na de punt. Ki, Hakav. hi, malchut, 34, dat, silud, be be Keter keterchochma, bina, dat, de bria. Hoe oh, een direct vertellen dat. Want zegt hij, de letterkaf, deze letterkaf wat we zien hier op de op troon zitten. Die malchut dat is malchut van het Ja, dat is malchut van het Die in Hebreeuws is, dat die letterkaf in is, of bekleed is in de in de keter, keter, hoogma, bina en dat van bria. Heel goed? goed. Alleen, zoals de, so de principe, het principe wat hij ons vertelde, dat de mal goed van de hogere die wordt tot keter van de lagere. Dat is belangrijk. principe, dan kunnen we zien hoe dat functioneert. En dan zegt hij dat die macht van de hogere, die bekleed of ingebed wordt in de vier sferot, bovenste sferot van de bria. En, en dat is dan de, uh, het, het is de troon van de lage. Op die manier brengt brengt ons dat gevoel bij, van hoe we dat kunnen ervaren. En als we het ook een extra nieuw nieuwe, nieuwe voorstelling maken van binnen, ah, dat over die zes straaptreden naar, naar de troon, dan zien we dat het ook ja, een soort hiërarchische uh, opstelling, als het ware is. En dan de troon boven, en wat wie zit op de troon? Dat is dan de, de kracht van de hogere, de onderste kracht van de hogere, die komt, die wordt als hoogste in de laag dat is elke sfera. Maar hij vertelt het speciaal nu over de, de malchut van het zilut en de verbondenheid tussen malchut van het zilut en, en de, en de, de, de bria. Uh, 34 na de koma. O, o, mouch, o, o mouch 35 laulama bria hanikrake ha seka en zij, die kab, of die malchut van het siloed, die geeft, die, die geeft overvloed, als het ware, aan de, niet aan de wereld bria, dus dat, dat, door dat navelstreng, als het ware. Die geeft, wat ik heb opgetekend, die geeft uh, licht aan de wereld bria, welke de wereld bria heet kesehaka woord, de troon van de glorie. Belangrijk als je hoort dan straks in de Kabbala literatuur, de troon van de glorie, of je hoort het ergens in de psalmen. Nou, wat is dat de glorie? Dat mooie woorden, als ze in de kerk of in de synagoge zingen, ze, begrijpen ze een woord. We begrijpen niet, wat de troon van de glorie, is ze weten dat het is net als koning. Ja, dat kan zich, het hoogst, hoogste wat ze zich gaan voorstellen is de de koning is dan op de troon. Maar jij kan direct zien. Ah, dan wordt de, een gebed uitgesproken. Of een, een psalm wordt gesproken over de troon. Over de vier bovenste sfeer van de Bria. Ja, dan weet je welke krachten zijn dat. over welke krachten gaat het. Want ja. de hele bedoeling is van onze studie is. Om ons innerlijk te laten definiëren, te laten uh, in, uh, niveaus opmaken door onze studie. Hele? Dat het gedefinieerd wordt, dat het in ons <coughs> ook precies hetzelfde, de boom des levens gaat uh, naar krachten, gaat opgebouwd worden. Dan kunnen we ook naar beneden, naar boven gaan. Zijkaantjes kunnen we allerlei bewegingen maken van binnen. Wat, wij, wat wij zullen dan zelf meester zijn van ons lot als het ware. Zullen we niet onderworpen zijn aan allerlei buitenlijke zaken die dan absoluut ons, met ons absoluut niets te maken hebben. Wij we zelf, bijvoorbeeld stap voor stap zullen we dat doen. Kijk bijvoorbeeld, ik kan je nu, nu al zeggen, al in alles probeer gezet in jezelf opwekken Dan word je altijd gerecht. Maar hoe je dat doet, dat is dan stap voor stap moet je dat ervaren, moet je langzaam maar opbouwen. Maar gesen, moet je altijd opbouwen, gesen. Nooit kwaad worden, dan heeft dat absoluut geen zin. En of als je dat niet doet, kan je nog niet uh, jouw ambassadeur meester worden over jezelf. Maar moet je direct weten, als je kwaad wordt, of gaat, uh, gaat het, opblazen in jouw gezicht of, of tegenover een ander of zo, dan is het gewoon een verloren zaak dan moet je weer opnieuw beginnen. Ik zeg niet dat het natuurlijk niets wordt, niets wordt, voor, niets wordt hoe ja. Verdwenen in het geestelijke, natuurlijk niet. Maar waarom moet je dat met zo'n moeite bouwen, al die innerlijke, al die verbanden, al die draadjes van binnen, van onder ons, al die draadjes, moeizaam, die komen nou tot verbinding, dat is dat leven, dat, dat allemaal gesneden, als het ware is, door al dit verstandelijke, et cetera, normaal. En, dat we moeten dat prijsgeven door, door allerlei andere, ja, door uiterlijke uh, reageren of overreageren op iets anders. Altijd gesed, altijd genade. Waarom? Dan heb je altijd, als het ware, een huls. Vorm, je in, vorm jij dan in elke toestand een huls waarin het hogere jij gaat ervaren. Ja, niets komt van boven, niets gaat, niets, nee, geen licht komt van boven en de schepper gaat nooit daar beneden afdalen, <laughs> of niet, of afdalen, of omhoog gaan, alles wat geschreven staat, maar de bedoeling is dat jij gaat jezelf openstellen, en dan ga je alles ervaren, maar altijd het. altijd het. nu al zeg ik, kan je niet steeds proberen de genade op, telkens in alles wat je doet, opgestaan op je linkerbeen, ga naar de rechterbeen. Ah, hoe kan dat, ik voel me zo. Jij, jij moet de baas worden over jouw benen. Ja, moet je niet zeggen, ik heb een opgestaan op de linkerbeen. ik Ga naar de rechterbeen direct, direct. En dan moet je leren. He? En zelfs als je nog echt een op, enorm opvliegende mens bent, ook dan kan je leren dat. En ongeduldig kan je altijd leren dat, want dat is het leven. Dan pas ervaar je dat, al het goede. Dat is dus 35 eh, na de koma. Het kolorothea. Kol dus die maalgoed, zegt hij, die, die eh, geeft al dat al, eh, licht naar de wereld van Bria. Naar de wereld Bria. Welke wereld heet? De troon van glorie. En die geeft haar het kolorothea, 36 al haar lichten, die heeft de goed. is niet van haar, maar die was hij ontvangt. weke van haar kaw oh, en u heeft die ontstelkeerd, en aangezien omdat de kav nu dalt af van de troon van de, van de, van de, van de troon in de brija, die daalt af nu naar beneden, omdat er geen verbondenheid meer bestaat, met die, <coughs> mem, met die Mem, de letter Mem, ging zich solliciteren, als het ware. Dan die letter K, die moet altijd verbonden zijn met die letter Mem van het Zeloot. Maar die letter Mem, die als het ware weg, dan die K, daalt naar beneden van de troon, eh, niet batel, herkescher, im, im het Zeloot. Dan wordt opgeheven de verbondenheid met het Zeloot. Ja, zo'n navelstreng, als het ware, met het zilut, tussen het zilut. en de bria, die wordt opgegeven, dus wordt niet meer als het ware. En natuurlijk, wij spreken nu bij het ontstaan van de wereld, als het ware. Als eenmaal, als wanneer na de schepping van de wereld, elke letter, elke kracht van de schepper had aanvaard haar eigen eigenschappen, haar eigen positie, door kennis, niet door de druk van boven, maar do door de zelfkennis, de, door, door dienstbaarheid, et cetera, en verbondenheid met de hele, eh, tussen alle eh, krachten van het heelal, toen natuurlijk was het niet meer, niet meer het kan niet meer mis, meer, duidelijk, het kan niet meer zo dat het dat de wereld gaan als het ware, omdat de ene kracht die vertrekt ergens anders naartoe, etc. Dat kan niet meer, want elke letter aanvaardt haar positie, als het ware. Maar hier spreken we dat over die toestand wanneer, waarbij, dus, waarbij de uh, Zeeran Pien en Malco, dus die letters, die kwamen bij de Bina, als het ware, en die man bracht het omhoog, hun, hun gebed, als het ware, hun vragen. En van boven wordt licht gegeven, dat is madde. En het licht geeft als het ware antwoord en positionering aan elke letter. Uh, dus hij zegt zo, dat doordat de kaaf die daalt naar beneden, zegt hij, wordt de verbondenheid tussen de absolute en bria wordt verbroken. Venis da za ook, en daarom, zegt hij, en die letter kaaf ging beven. Ja? Uit. Ja? Ki nifzak, waarom? Ki nifzak kocha 38. Milihash libria Waarom is dat? Omdat haar kracht is, nifzak is opgehouden. Omdat haar kracht is opgehouden om overvloed te geven aan de Bria, aan de wereld Bria. Ja? Wanneer de kaaf bevindt zich, zichzelf op de troon van de Bria, dan is die verbonden altijd met de maalgoed van de dat? Altijd kan dat Van de Absolute kan altijd uh, kracht komen, licht komen naar die kaaf, en die kaaf geeft het verder aan de werelden. Ja? Die virot, virot, etcetera, de zes verrood, gesen, berat, etc. De hele helemaal werelden mee. En natuurlijk door, later door, alleen, alleen door de man, door gebeden en goede daden van de mens, die roepen dat wel op. En maar wanneer die kaf die verbonden is met de, met de maalgoed, die daalt naar beneden, is geen verbondenheid, daarom die begon die kaf te beven ja, Te bijven, waarom? waarom? Omdat er opgehouden werd, uh, haar kracht om uh, aan de prijaar te geven. Want zij ziet die kaf, de letter kaf, zit in de troon en alles wat in de troon in, ergens in iets zit, is hoger dan iets wat naar buiten manifesteert, zich naar buiten. En iets wat binnen is, die is als het ware de ziel ten aanzien iets van buiten van is. Iets wat van buiten van is, is lichaam. Zoals so de mens kan functioneren. Je kan bij de mens alle organen in principe weghalen. Als hij maar leeft. Ja? En dan blijf je toch leven. Waarom? dat De ziel zit in de mens. En niet organen die maken de mens levend. Ja of niet? Zo so ook hier... Die die zeggen we dat zit op de troon, om beeld te geven. Maar in principe is, die, is dat de innerlijke, kant, het, de innerlijke kant van de bria is die kaf. En als die kaf weg is, dan, dan heeft die geen kracht meer om de bria te bevoorraden, te bevoorraden met, de, met, de, met het licht. Uh, 38 na de komba. Wen is dat zo? Maar dan 11, de linkerkolom, de eerste regel, Almin, ho, oh, en die zegt: En gingen ginge beven 200.000 werelden, zegt die. En onthouden daar goed, nog in de Torah, nog in de Kabbalah, wordt iets uh, gezegd symbolisch. Of. In de, ogen, in de zin van niet ook zoveel, miljarden of zo. Als je het wordt gezegd in de Torah of in de Kabbalah, tientallen, tienduizenden, tienduizenden, tienduizenden, en tienduizenden van tienduizenden, dan moet je dat zoeken naar de betekenis daarvan En niet alleen maar veel, duidelijk. Dus die, hier zegt hij dan: 200.000 werelden die begonnen te beven. en hij ons vertelt dat. Shehem, dat dat zijn, Chokma en Bina. Chokma u Bina. De eerste regel, linker kolom, na de koma. Ha et kechabade, twee debriya. Dat zijn de keter, Keter en, sorry, Chokma. Zie je dat? en Bina. Dus de twee poten. Van die, die troon. Die in zichzelf eigenlijk. Die zijn. Uh, Overkoepelend. Die zijn als het ware voor vier. Sphierot, ketter hoch, ketter, Kogma, uh, Bina en Daad. Overkoepelend zijn. Want wat zijn die, Wie heeft de krachten van het licht? Wie zijn de dragers van het licht? overdragers van het licht. Dat zijn Chogma en bina. En de ketter is als het ware uh, omhulsel. We, kunnen, we zien dat niet hierop, maar uh, in principe, de ketter is net als een schedel. En daarin zetelt Chogma en bina. En dat is geen spiraal letter eigenlijk. Dat is iets, de kracht wat tussen hen is. Hij is de vertegenwoordiger van die, van die zeerampien, of van die zes Uiteindelijk in op de, bij de troon. Ja? dat? Dat, dat, nog een keer, dat is dan het gezant van de van de wereld. Wereld is dan al die trappen trappen wat we hier hier zien. Geest so, het, woord je wereld net zo goed is. En dat is, dat is dan het gezant van hen, van de wereld. De herantien is de wereld. Bij de troon. En nu zien we dat hoe dat allemaal wat de troon is. De troon is dan Chogma en Bina. En de daad is dan vertegenwoordiger daarvan, maar het is niet dat hij daad zelf de kracht is op zichzelf. Het is de vertegenwoordiger bij het hoofd. Net zoals een ambassadeur, evenmin als ambassadeur, is een uh, mens voor zichzelf hij vertegenwoordigt het land zo ook hier dat die staat altijd tussen, tussen gogma en Bina. En ketter, en ketter is als het ware een omhulsel dat, dat schedel als het ware omhulsel dat, dat al dat, al dat het, het gebeuren in het hoofd mogelijk maakt dus die Chogma en bina, zeg je, dat is een, dat is een algemene, overkoepelende, die twee, sfeerot, van, van de hele uh, hoofd, ketter, gogma, bina en dat, van bria, van de wereld bria. Dat is allemaal wereld bria, zie je dat? Lagere traptreden, wat we hebben nu uh, opgezegd, lagere traptreden, traptreden ten aanzien van de hogere traptreden, dat is bria, in ons geval twee naar de punt. Wegen Is daar zo Luminafel en zo alle werelden die gingen beven en stonden op het punt om te vallen. Ik belate nog even in het midden wat, waarom heet het Waarom noemt, waarom zegt hij dat het, die 200.000 werelden? Maar hij brengt dat wel in een verband, ja, hij brengt het wel in verband met de sferot Chogma en Bina van Bria. Oké, okay? en die zijn twee, in ieder geval twee. Ja? waarom zijn 200.000 Twee hebben wij dat, en waarom nog tweehonderdduizend? Zullen we zien, Dat is misschien zo, omdat de keter, de, sorry, de gogma, is altijd duizenden. En de bina is honderden. Hebben we 200. En dan is het duizend en honderd. We hebben twee maal tweemaal, maal van Eigenlijk? Keter is, goed is het nog een keer, gogma is altijd duizenden. Wat zijn al die, al, al, die, al die getallen van duizend en, een en honderden en tientallen, et cetera? Hoe kunnen we dat zien? Is het zo afgesproken is. Absoluut, er is niets afgesproken idee. Alles naar de krachten. Maar goed, is altijd enkelingen, ja? Ik bedoel, moet je altijd zien, wat, spreken we van kilim of spreken we van lichten? Ja? Uh, enkelingen. Dus van 1 tot 10. Ja, dus is maalgoed. betekent van 1 sfera tot 10 spheroot. Ja of niet? Maalgoed heeft in zichzelf hoeveel spheroot. Van 1 tot 10. En nu zijn er een pin. Hoeveel spheroot heeft zijn pin? Ook 10, maar hij heeft 10. Maar hij is dan hij is dan eh... Uh, net zoals mal goed, maar dan in een macht, in de macht 2. Ja, in de macht 2, net zoals in de wiskunde, ja, in de macht 2. Waarom? Mal goed heeft 10, dan moet ja, bij elkaar, dus 1 sorry, 1 tot 10, dan moet zeer en pin 10 hebben. 1, ja? sfera die, die wordt gezien, dan zit 10. En uh, de bina is dan 10 maal meer dan, als het ware, dan, dan, hoe heet het, dan, dan, zeer een pin. Het is net als zeer een pin, maar 10 maal. En dan, chogma is dan 10 maal, zoals tibina. Kom wel. Dan het wordt het samen 2 sferot, ja, 2 sferot. rood. Chogma is duizenden, en bina is honderden, wordt het dan 100.000. En maal twee. He, dan tweehonderdduizend. Op die manier wordt aangegeven. In de, de krachten. Qua krachten wordt het aangegeven. De, en hij zegt dit aan tweehonderdduizend werelden. Waarom? De werelden beginnen nu. De werelden beginnen nu vanaf Bria. Werelden. Nou, die Gochma en bina, Qua hun posi positionering. Hebben zij. Uh, alles wat boven is, heeft alles wat, wat beneden is. Dat is dan die twee, en dat is, Chogma heeft dan die duizenden, en dat is dan, Bina is honderd, Heb je dan honderdduizend, en twee is het, dan de tweehonderdduizend. Tweehonderdduizend werelden, dus de tweehonderdduizend, wat betekent dat? Tweehonderdduizend, uh, uh, eenheden van licht. Als je dat gaat naar beneden, dan hebben we dan Zeeran Pin, die heeft veel minder. Ja, Zeeran Pin heeft tientallen. Etc. En, en, etc. komt wel. Komt wel alles. Kom. Drie. Ki. hem. Dus die, hij vertelde ons in de regel twee dat uh, alle werelden die gingen beven. En stonden op het punt om te vallen. Waarom? De navelstreng was met de absolute was verbroken. Dus ze stonden op het punt om te vallen. er Was niet meer uh, geen voedsel kwam, geen ja, kwam naar hen uh, verbondenheid was er niet. net zoals een vis als je haalt uit, uit, uit het water. Uh, dat heeft geen geen water. Nou gaat dus uh, voelde wel dat die, die staat op het punt dan op de dom dood te gaan. Drie. Die afdame hem kolp chayutam, we, we, uh, we haspaatam, meolamatsilut, opzeg je oh, ons drie, want verloren ging, of, verloren, uh, verloren ging van hen, het alle leven, alle levenskracht, al alle all levenskracht, we haspaatam en alle de overvloed, aan licht. Uh, wat gegeven werd. Miolama, het zeloot. Van de wereld het zeloot. Oké. Okay. Duidelijk ja. Geen licht kon meer komen van het zeloot. Omdat die gaf. Die ging hmm. van de troon. Af. Ja, net zoals de koning die dan staat. Als de koning zit op de troon. Dat iedereen voelt. We ja. hebben de, de koning. En als dezelfde de koning ziek is. Of de koning die gaat ergens naar een ander land. Dan is het uh, direct een beetje, zo, een beetje paniekerig. De hele beurs, ja financiële beurs die dan een beetje gaat ook, een beetje beven, ja? een beetje ja, een beetje onzekerheid altijd komt, weet je, waarom, wat is dan de hand, niemand weet. Het is toch, toch een beetje wel, vaak is het ook, soms is het wel een geval. Uh, we gaan vier, we gaan naar de punt, we gaan yes, al baruchu, vijf hij zegt op dezelfde manier, zegt hij, omdat hij heeft gezegd dat altijd dezelfde tussen hoger en lager is, altijd zo gaat het altijd op. Dan zegt hij ons nu dat we hen en ook, hij ze op dezelfde manier, zegt hij. Jeast de Faresh, we jagen, op dezelfde manier kunnen wij dus verklaren, zegt hij. De verhouding, de, uh, de, de verhouding tussen, uh, tussen Kadosh Baruch hu, hu, dat is de, de schepper, de helige gezegende zij, en dat is dan de Bina, ja, de Bina, we hebben gezegd, dat de, de Zeran Bin, die ging, de letters gingen dan naar, omhoog naar, naar Bina, naar de schepper. Dus hij zegt, de schepper, dezelfde verhouding is er tussen de schepper, de helige gezegende zij, Shehu Bina, dat die Bina is, Bina is. Oké? Okay. als, im als Sohn met de zon, met de Zeran en Nukwa van Atsjud. Ja, yeah? waarom? Bina van Atsjud, ja, yeah? Bina van En, en zon van het Zeran en Nukwa van Atsjud. Bina is de hoogere, ja, yeah? de ten tenantin van, van Zeran Klopt het, ja? Yeah? Bina van Zeran we hebben dat niet getekend, maar hetzelfde. Bina van Zerampin hoger is dan Zerampin. Bina van sorry, bina van het absolute is hoger dan Zerampin. is één hoger. En dan is het net zo wordt wordt op dezelfde manier wordt het de verhoudingen van hen kan je dan weergeven. hebben. Net zo. Dat is wat je zegt. Ki want de malchut zes shel habina want de malgoed van de bina, laten we zeggen dat het hier nu uh, dat dat dat is malgoed van de bina ja gewoon op een andere manier gewoon zien we dat, dat de malgoed van de bina dat het bina is laten we zeggen zo so, dat we nu gaan we dat op een andere manier zien we hebben dat een voorbeeld gezien van met bria, en nu gaan we kijken dat anders dat dat boven wat, we, wat boven zien we wat wij als absoluut gezien hadden laten we zien dat dat is bina Bina. Dus een part bina. En dan zien we dat alles wat we nu bij zien, dat is dan zeer pin. Ja, hoger ten zien van lacher. Wat wordt het dan? Hij zegt: Kia malhoed van de goed, Shell zes. shell bina van de goed van de bina. Want dat is bina voor ons nu. Hoe we zeggen dat. Bina. het bezer aan pin, die ingebed wordt in zeer pin. In de volgende treden, in de lagere traptreden. Hier ha kaf, dat is de letter kaf. Ook precies op bina, is ook net... De, de bina van het schild heeft ook malchut, ja of niet? Alles heeft die tinsverrot. Dan de bina, de malchut van de bina, die heet ook kaf. Ja, op haar niveau heet die kaf. Dan wordt de, de malchut van de bina, die bet zich in, ja, in de... In the Zeran Pin. As it were, on the throne, sit, from the Zeran Pin. We named and HaKav, HaZot, and we find this Kav, this Kav from the Bina, the Sid in the, the Ilhabet is new in Zeran Pin. She, Haki Seshel, Hakadosh Baruchu, dat die kaf die is nu de troon, of zit op de troon, ik zeg de troon, maar de zit op de troon, van, uh, van de schepper, van de bina. Die is dan als bina die op de troon zit van, van Ziranpin. Okay. Hashura, Acht al Pin die berust. Berust op de Zerampin. Kaf, in dit geval, is malgoed van Bina. Dus net als Bina. Ja of niet? En die zit, en die, die berust nu in Zerampin. Ja, hogere, van de hogere, de malgoed van de Bina, wordt ketter bij Zerampin. Ja of niet? Die gaat dan zitten, als het ware, in de troon van Zerampin. Zerampin heeft ook zijn eigen troon. Welke zijn vier bovenste sfeerrood? Keter, Chogma, Bina en Daat. Ki hakadosh kadosh hu Bina, zegt die kijk, Want de heilige gezegend is hij, Bina. Gewoon een andere verhoudingen die geeft ons. Che hu ha de dat dat is negen. Dat het is het hogere van serampien. Ja, Bina is hogere van hè? Eh? Eenvoudige logica, het is niet moeilijk Bina is het hogere, hogere, hogere ten aanzien van, van Zerenpien. Ja? Dus, we hebben Zerenpien, Saki Selle Bina, kijk nou wat je zegt, 9. En Zerenpien is geworden tot, tot de troon voor de Bina. Weliswaar voor de malgoed van de Bina, maar dezelfde is Bina. Malgoed van de Bina heeft ook allemaal uh, eigenschappen van de Bina. Eilig? Dus hier in dit geval, wat wij nu, hij nu beschrijft, is pien is nu geworden, nu tot, tot de troon voor de Bina. Eilig? En in, in, in het begin van de les hadden we gezegd dat het Bria is geworden tot de troon van de Atsilut. Pauze. Thank you.